Zeker 16 passagiers van een TUI-vlucht van Griekenland naar Wales... zijn positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. Alle 193 passagiers is met klem verzocht om in thuisisolatie te gaan. Het toestel vloog vorige week van vakantie-eiland terug naar Cardiff... met zeven mensen aan boord die mogelijk besmettelijk waren...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 We claim to know it all, to know it all, what happened to the promises of never lie and never tell, this virtual insanity of proclaimed honesty makes life true, I don't understand yeah. what's going on, who, who is, is right? right, who is wrong, well, tell, tell me how do you feel about it, how do you feel about it, how do you feel about I it, do feel about I don't understand it. what's going on, who, who is right. right? Wrong, tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't Behind the so mask, behind the, world world the world screen, it's so personalized, it's a brutal scene. You never know if we so are world heading world for the world answer of the end, or that this way of keeping up appearances is heaven. I going Who is right? van de sterkste nummers die de afgelopen week is uitgebracht. Deze van Marlo. Dame komt uit Rotterdam. En denk ik, de band eigenlijk ook wel het lijkt mij geografisch toch uh, wat uh, onverantwoord als het uh, ver uit elkaar zou moeten liggen. Maar goed, je weet het maar nooit. Uh, welkom bij deze alternatieve vem. Op 27 augustus. Het is weer gewoon een reguliere uitzending, dus onder de eigen vlag. Uh, maar dat uh, wil niet zeggen dat wij ook uh, heel veel uh, dingen uit uh, Noord-Holland uh, laten liggen. Nee, dat gaat uh, zeker nog wel gebeuren. Sterker nog, uh, vorige week hadden we Noah Loren, hadden we een uh, stuk van gedraaid. Maar afgelopen week heeft ze gewoon een EP uitgebracht. Dat heeft ze zelf tegen mij gezegd. Eh, nou, als je dan toch lekker bezig bent, eh, luister dan ook even naar mijn EP. Nou, die heb ik eh, vandaag er eh, toch maar even gauw uitgeplukt. Eh, dus dat zijn een van die waardevolle dingen die een samenwerking nu al oplevert. Dus dat eh, straks in het volgende uur. Daar zit er ook nog iets in wat ik eh, afgelopen week bij eh, collega Willem de Waard heb eh, gehoord... bij eh, het programma Zwaardvis, bij Radio Capelle. Een eh, band uit Zwijndrecht... Die hebben opvallend veel succes ineens gekregen met een nummer. En staan ook aardig genoteerd in de Indie-lijsten. Nummer heet Victory, die ga je ook straks horen. Interviews zijn er ook. Die gaan we doen met Sterren Weldering. Dat is mij aangereikt door een, uh, iemand uh, die uh, zelf een, um, ja, min of meer een uh, maatschappij heeft... Uh, waar muziek uh, wordt uitgebracht. Revenge Records, uh, Marloes Hogedoren uh, heet zij. En die zei van, nou, uh, luister dan toch eens ook naar dit. Nou, uh, uh, uite uiteindelijk een uh, beetje afgeluisterd. En ik uh, kom tot de slotsom van, dit is toch wel heel erg leuk om naar te luisteren. En ook heel erg mooi. Dus sterren uh, zullen we straks zo rond half negen in de uitzending gaan halen. Het is niet de enige... Ook uh, Julian Grouten gaat uh, wat uh, vertellen. En inmiddels schijnt de nationale muziekdemonstratie afgeblazen te zijn. Uh, dat horen we straks om half tien natuurlijk ook vanuit zijn mond. De reden waarom uh, gaat er dan toch nog iets uh, gebeuren. En houden we nog een beetje druk op die ketel. Want ja, uh, er schijnen ook nog allerlei andere zaken in die muziekwereld aan de hand te zijn. Want ja, uh, als er ook nog poppodia en al dat soort zalen... Uh, en gelegenheden ook dreigen om te vallen vanwege het zijwoord... Ja, dan wordt het toch ook wel een beetje spannend met, uh, met heel veel in de muziekwereld. Uh, want dat wil je toch ook niet als je in een zweterig zaaltje wil staan... om de nieuwe muziek te horen. Dat zijn de woorden van onze eigen burgemeester David Molenburg. Want die heeft uh, datzelfde gemis ook... ...en dat is een muziekliefhever... ...en dan denk ik van ja, dat is toch iets... ...wat je eigenlijk ook niet zou willen. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan uh, weer even terug naar Zandwoord... ...want uh, hier hebben we onze handen blauw op moeten klappen... Uh, ...toen hij hier was. En dat is Ruud Houwling. Dit is gewoon de studio versie. Tenminste, dit is uh, de albumversie zoals we hem kennen. Why we're here... A giant rock floating in a nothingness to what should it cast its shadow into oblivion This is why we're here. This is why we're here. Cold case, cold case then. Het is de nieuwe single van Leuna uh, die uh, morgen uh, uitkomt. En wij mochten hem al draaien. Dus uh, dat is altijd heel fijn dat, uh, dat je dit soort dingen uh, gegund uh, wordt. Uh, ik ga je ook wel iets uh, verklappen dat er nog iets in zit... wat uh, nou niet 1, 2, 3 uh, te herleiden is. Dat, uh, ik ga ook niet zeggen wat het is, maar je, je moet maar gewoon even ergens opletten. Hij zit ergens verstopt. Het is een hidden track... Maar die band die, die dat gaat op zich weten heeft... die, die gaat, gaat zich morgen presenteren. Dus dat, dat zeg ik er even bij. Um, voor de rest ga ik niks zeggen over naam, titel. Dat moet je maar gewoon zelf opzoeken. Uh, uh, goed, Cold Case hebben we gehad. Daarvoor hoorden we uh, het nummer Why We're Here van uh, Ruud Houding. En natuurlijk de eerste dat was Marlou. Ik kreeg ook een uh, leuk berichtje van de. goed, uh, dat is altijd leuk uh, meegenomen. Uh, maar goed, we gaan uh, ook met uh, uh, even wat anders uh, doen. Want het uh, materiaal uh, vliegt mij echt uh, werkelijk om de oren. Want uh, op het, de sociale media uh, is er nog iemand actief. Uh, Hanneke Laura. Uh, we kennen er wel van New. En White Clouds heb ik uh, gisteren nog gedraaid uh, in de ochtenduitzending. Uh, maar die deelde iets van een muzikant. Die komt niet hier uh, oorspronkelijk uit Nederland. Maar hij woont tegenwoordig wel in Den Haag. En dat is dan wel weer een voorwaarde als je dan weer... Uh, een beetje hier uh, gehoord uh, wil worden. Dus deze man, Sahil Baal heet hij... heeft een EP uitgebracht. Dat is uh, alweer een tijdje uit. Ik geloof uh, dat hij dat in juli heeft uitgebracht. En dat, uh, dat ep dat heet Ask the Child. En een van de nummers uh, die daar uh, afkomstig uh, van is... is dit uh, hele mooie nummer. En dat heet uh, Keep it with yours. Out, I'm anxious for the fall to feel the sky receive my every call. Met uh, Sarah Baal, die dat uh, blokje van twee heeft uh, afgetrapt. Keep it with yours uh, was het uh, nummer wat je daarvoor hebt uh, gehoord uh, van uh, het uh, EP, de EP Ask the Child. Uh, wie kwam er mee? Hanneke Lauda, uh, zij uh, is ook een van de, de muzikanten uit Den Haag. En deze Sahil Baal, die komt daar ook vandaan. Tenminste niet oorspronkelijk, want zijn roots liggen buiten Nederland. Maar hij woont er inmiddels al heel wat jaren. En die EP die heeft Hanneke gewoon keurig netjes op de sociale media eventjes gedeeld. En onder de vriendjes. Ja, En ik was een van die vrienden. En ik denk, hé, hey, dat is interessant. En dat is ook zeker interessant. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Daarachter hoorde je Oh My pitches. Uh, met uh, Naomi Steiner... die uh, daarop uh, uh, te horen is. Black and White heet het uh, nummer... en is ook uh, niet zo lang geleden uitgebracht. Ik geloof zelfs vorige week nog. Uh, dus wat dat er gaat... Uh, gaat het allemaal vrij snel. En, en voordat je het weet... Uh, kun je de, de hele spellijst alweer gaan uh, lopen aanpassen. Dus wat dat er gaat... Uh, ja, uh, voordat je het weet... is het alweer van minder recent materiaal uh, geworden. Want... Uh, uh, wat het allemaal uh, met zich meebrengt, wat er in muziekland wordt uitgebracht, dat is onnoemelijk veel. Uh, en ik denk dat ik niet de enige uh, muziekprogramma maker ben op de radio die daar last van heeft wat dat, wat dat gaat. Uh, Hidden Giants zijn ook weer terug van weg geweest, want uh, ook zij hebben een nieuwe single. Uh, ze komen uit uh, Groningen, uh, tenminste uit de provincie Groningen, ik geloof uit de buurt van Veendam, daar komen ze vandaan. En de nieuwe single van de beide heren heet Song voor The Night Tide. It all happened a summer a long time ago. When I first saw you, you were never alone. Took my courage and walked up on you. There was nothing that you wouldn't do. And all that madness made you sad For once you've got listened to And all that sadness made you mad You had nowhere to run to This is the song for the night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 All the sadness made me mad Now you're the one to run to Was uh, het was hem, helemaal. Het nummer uh, Song for the Night van Hidden Giants. En we zijn toegekomen aan een telefonisch interview. Dat is uh, altijd wel te doen gebruikelijk. rond uh, half negen. En om half tien hebben we er nog eentje. En deze uh, is, dit is een gesprek met Sterre Weldering. Goedenavond uh, Sterren. Goedenavond, hi. Hi. Ja, want uh, de muziekwereld is uh, altijd uh, leuk als je elkaar uh, een beetje kent in dat opzicht. En wat dat betreft, ja. het is net een dorp, uh, heb ik soms al eens de indruk. Uh, want die kent wie die en die kent wie die. En ik uh, ben uh, dankzij Marloes Hoog door een... ...ben ik aan jou gekomen. Dus die, die, die had ja. iets gestuurd van... ...nou, ik zou toch maar eens eventjes luisteren... dat heb ik gedaan. Ja, en, uh, ja, en ik uh, ben toch wel... ...een uh, beetje uh, zo van... ...dit is niet verkeerd, in ieder geval. Oh, nou, dankjewel. <laughs> ja. uh, even over jou, want... Um, ja. ...is dit uh, de eerste single die je hebt uitgebracht? Uh, nee, dit is... Uh, ...ik heb er nu in totaal vier uitgebracht. Uh -huh. En de eerste... Dat is, ...dat is nu bijna een jaar geleden. Ja. Dus, ja. dus, dus, dus wat ik nu draai, dat is al een tijdje onderweg, begrijp ik. Uh, ja, dat uh, is denk ik afgelopen oktober of november was het al opgenomen. Ja. Dus, uh, het lag al een tijdje klaar, inderdaad. Ja. Maar goed, Uiteindelijk, uh, uh, maar, je bent, uh, maar, maar dat is natuurlijk nooit weg als het uh, nog even onder de aandacht blijft, begrijp ik uit uh, jouw woorden. Eh, uh, hoe bedoel je? Nou, gewoon je single, je muziek, in dat, dat opzicht. Ik, eh... Uh... Ja, ja. Ja, ik was in de veronderstelling van, uh, dat er uh, uh, niet zo gek veel uh, tijd uh, tussen zat tussen het uitbrengen en het uh, draaien. Dus vandaar dat ik, uh, dat, dat ik dacht van, nou, het, uh, maar het blijkt dus een wat ouder nummer uh, te zijn. Oh, nee, nee, dit nummer is inderdaad uh, volgens mij vorige maand uitgekomen. Ik bedoel de allereerste single die ik ooit heb uitgebracht. Dat, ja, uh, kijk, dan zit ik al helemaal te zweten ja. van... Uh, kan dat nou? Ja, nee, ik snap er helemaal niks van, ja, maar goed. een uh, nieuw nummer. ja, dit, dit, dit, dit, dit nummer wat je wat je nu hebt uitgebracht, dat uh, lijkt mij. Uh, en dan heb ik het over, dan moet ik even meer eventjes uh, Never Leave You heet het uh, nummer ja, wat we klopt. straks gaan, gaan draaien. want dat is ja. het uh, meest recente wat je wat je hebt uitgebracht. We uh, nou, hebben ondertussen ook alweer nog eentje uitgebracht. Maar oh. dat is eigenlijk Net Never Leave you, een soort mini-EP. Dus ze horen wel een beetje bij elkaar. Ah, Oké, okay. dus er, er is uh, nog een uh, nieuwe. Dus die kan ik volgende week uh, gaan draaien, denk ik. Nou, ja, precies. Ja, is... ja, ja, ja. Dat is wel heel <laughs> erg leuk. Uh, even over, over jou. Uh, want uh, ik noemde Marloes uh, in, dat, uh, ja. in dat verband. Want uh, van haar heb ik bijvoorbeeld ook TOLS gekregen. De Revenge Records. Okay. Want daar, uh, daar zit jij ook bij. Hoe, uh, hoe is ze bij jou terechtgekomen? Uh, ik heb haar benaderd omdat oh, uh, ja. dan weer uh, vrienden, vrienden van mij Scar en Jan Filipine uh -huh. naam ook wel langs komen die zitten ook bij haar uh -huh. en uh, via hun kreeg ik eigenlijk uh, Marloes' naam door dus ik dacht nou ik stuur een keer een mailtje ja. en zo is dat gegaan dus ook weer een beetje via via eigenlijk ja maar Marloes gaat natuurlijk niet zo maar over nacht ijs dus uh, heb je toch nog wel iets uh, moeten doen om dat uh, even voor elkaar te boksen uh, ja, nou, ik, had, ik had deze nummers al liggen, die had ik al opgenomen, dus die heb ik naar haar gestuurd. Hm. En uh, ja, ze vond het uh, goed genoeg voor hm. de label blijkbaar. <laughs> ja, uh, ik zie dat je toch ook uh, wat, uh, nou ja, behoorlijk nog wat, uh, wat dingetjes uh, nog mag doen. Uh, komende uh, komende week heb ik het uh, heb ik gezien. Showman's Fair in Alkmaar. Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk het eerste echte optreden weer voor mij sinds uh, de hele corona situatie. Hm. Dus uh, ja, dat is een soort festival. Uh, ik kom zelf uit Alkmaar, dus... Uh, dat ja, is dat ook we... heel fijn uit Noord-Holland. Dus dat, uh, ja. dat, dat moeten we tegenwoordig ook uh, wat meer uh, gaan doen. Drie voor twaalf ja. Noord-Holland vloedgolf. Uh, vorige week uh, van start gegaan. Dus dan uh, kunnen we jou ook op dat lijstje gaan plaatsen, denk ik. Ja, nou, dat zou te gek zijn, zeker. <laughs> ja, um, uh, dus het dus dus is een beetje de thuiswedstrijd uh, voor je, als ik het... Uh... Ja, klopt. Ja, ja? Dus, uh, ja, ik heb er super veel zin in, überhaupt om... Uh, om weer op te gaan treden en ook extra leuk voor mij dat dat wel in Almada is. Hmm. Omschrijf even jouw muziek eventjes voor de mensen die het niet helemaal weten. Um, ik zeg altijd folk pop, dus uh, singer songwriter. Die laatste twee singles, dat is uh, gewoon eigenlijk akoestisch gitaar en mijn stem. Hmm. En uh, ja, het zijn allemaal uh, autobiografische nummers, tellen ja. allemaal verhalen eigenlijk over mijn leven. Dus uh, ja, ja. Uh, is, moest dat een een uitweg hebben, in dat, dat opzicht? Uh, ja, zo is het. Eigenlijk, ja, bijna altijd komt het wel voort uit een uh, ja, dat ik dan ergens gewoon iets van me af moet schrijven, zeg maar. Ja. Het uh, bekende dat het uh, eigenlijk als therapie voor mij werkt. Ja. En, uh, ja. Ja. ja. Heb je ook uh, daar een, misschien een opleiding ook een beetje gedaan, of is het toch wat ze met een mooi woord autodidact? Ja, dat woord ik ja. Nou, ik heb um, de eerste paar jaar was het allemaal uh, autodidactisch. Mm. ik weet Kunnen jullie dat ook een woord? Is. Ja, maar, dat is uh, jezelf opleiden. Hè? Dat uh, even voor ja. de mensen thuis die denken van, wat, wat heeft hij het over? Maar dat, dat, dat is het hij. toch? Ja. Ja, klopt. Ja, en toen heb ik um, op een gegeven moment een uh, muziekopleiding in Engeland gedaan in Brighton. Mm. Dat was een, een eenjarige songwriting opleiding. Mm. En uh, dat was het. Ik heb er ja. wel los wat uh, wat gehad. Maar verder niet in conservatorium in Nederland of zo. Nee. Maar uh, ik neem aan dat dat dat één jaartje Engeland... dat je daar toch bochtelijk wat van opsteekt. Ja, absoluut. Het ja. Ja? was uh, sowieso een hele hele levendige muziek zien daar. Mm -hmm. en, uh, ik zat in een huis met zeven muzikanten. En ik word continu opringd met muziek eigenlijk. Dus ik ben in dat jaar ook wel snel vooruit gegaan, denk ik. Ja. En uh, ja, veel bandervaringen opgedaan... En, uh, ja, dat Is dat ook belangrijk eh, om, om, eh, om dat te, te, te, te doen? Um, bedoel je dan? Een toeleiding? Nou, ja, nou ja, gewoon eh, dat je in contact bent met bijvoorbeeld eh, muzikanten die je dan eh, die denkbeeldige schop onder je achterste kunnen geven. Of ja. eh, dat je met elkaar eh, loopt te sparren in, in een aantal opzichten van hoe doe jij dit en hoe doe. Eh, ja, uh, kennis delen. Dat, dat, dat bedoel ik eigenlijk ja. niet meer. Ja? ja, ik, ik denk dus zeker dat dat heel belangrijk is. Dat, uh. Uh, ik denk dat het niet per se uh, moet. Maar ik merkte wel, ik merk nog steeds, dat uh, zodra ik met andere muzikanten over muziek praat of muziek maak, dat je toch veel sneller op nieuwe ideeën komt. Of dat je denkt, oh, die, die doet het zo. Of, ja, je, je leert meer... Hmm. En sneller, denk ik. Ja. Uh, zit er ook uh, een, een verschil in... Tussen, tussen Nederland en Engeland... als het gaat ook om songwriting... in het algemeen? Um, ja, ik had het idee dat daar... misschien omdat er ook... zoveel meer muziek is. Echt, uh, het strookt ook van de muzikanten. Hmm. Dat... Uh, ja, misschien niet een heel andere manier... van, van songwriting, maar... Uh, ja, dat je toch ook... Uh, Misschien dat ze dat we wel iets harder werken om er bovenuit te steken of zo, omdat er zoveel muzikanten zijn. Mm -hmm. uh, en ik denk misschien qua songwriting iets vrijer. Mm -hmm. uh, als ik het vergelijk, maar ik heb natuurlijk hier niet op een consultorium gezeten, maar de lessen die ik had waren iets meer voor mijn gevoel uh, dat je in een bepaalde richting werd geduwd. Mm -hmm. En in Engeland werd je wat meer vrijgelaten gelaten, voor, ja. uh, voor mijn gevoel. Ja, is, uh, is het ook een... Uh, ja, hoe noem je dat met, een, met de taal? Want je bent natuurlijk van de oorsprong een Nederlandse. Dan moet je je dus ja. uiten in het Engels. Uh, hoe, hoe los je dat op? Uh, is het dan toch dat je hier ook teksten je eigen moet maken? Dus niet alleen uh, hè, de, het schrijven van teksten. Want je moet het denk ik ook lezen. Dus wat heb je daaraan gedaan? Uh, gewoon Engelse boeken gelezen of wat dan ook? Uh, nou, eigenlijk voor ik daarheen ging... schreef ik mijn nummers al allemaal in het Engels. Hmm. Uh, dus ik was al wel... Ik trainde mezelf ook door heel veel uh, interviews te kijken of Engelse films en zo en boeken inderdaad. Ja. En daar was het vooral uh, dat iedereen sprak de hele dag Engels Dus ik weet nog de eerste week was ik echt de hele tijd van... ...oh, uh, moest ik heel erg nadenken en in mijn hoofd vertalen en zo. Ja, ja. Maar op een gegeven moment, ja, al vrij snel, dan is het al zo uh, erin gesleten. En dan, ja, dan wordt het bijna een soort tweede, tweede moedertaal of zo. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja, ook voor wat dat betreft, voor mijn tekst heeft het dat jaar uh, wel echt geholpen. Dat, ja. die, dat die taal me iets meer uh, mijn eigen heb gemaakt. Ja. Uh, folkpop, dan denk ik ook uh, dat je, je daar door hebt laten inspireren. Zijn er ook uh, muzikale voorbeelden voor jou? Uh, ja, eigenlijk mijn paar van mijn groot zijn, James B, uh, J huh. Buck, uh, Tom O'Dell. Huh. Het zijn ook allemaal Britse muzikanten. Ja. Um, en de laatste tijd luister ik wat, wat uh, eigenlijk wat breder. Hmm. Tot, uh, pas Phoebe Butchers ontdekt, die vind ik uh, heel goed. Hmm. Dat is dan niet echt vol pop. Uh, ja, eigenlijk die drie die ik als eerste noemde dat, dat zijn eigenlijk altijd mijn grootste, qua songwriting dan mijn grootste voorbeelden geweest. Ja. Dus het uh, ja, dus, dus, maar goed, dat, dat, het helpt je wel in ieder geval. Dat, dat, dat is één ding wel wat zeker is. Ja. ja. Um, nog even, want je verklapt al iets... dat je toch ook uh, behoorlijk bezig bent. Hè? Want je hebt tussendoor nu alweer een single alweer uitgebracht. De, dat wat ik nu draai, dat is alweer eigenlijk achterhaald. Maar goed, dat maakt niet uit. Nou, nee. Hoor. <laughs> dat is heel recent. Ja. Dat maak ik er dan weer van. Maar, maar even, uh, ben je alweer bezig met uh, materiaal te maken? En dat we dat uh, binnen als tijd alweer tegemoet kunnen zien? Of... Uh... Uh, nou, ik had toevallig uh, vorige week een, uh, weer afgesproken met de producer. Mm. En, uh, dus we zijn nu langzaam plannen aan het maken voor een uh, EP. Want nu producer waren losse singles en dus het plan is om... Uh, ja, we gaan aan de slag met uh, een echte EP. Mm. En daar moeten we dan nog... Uh, de nummers heb ik wel al gekozen denk ik, maar we moeten verder nog alles doen. Dus ik verwacht dat het begin volgend jaar uh, uit gaat komen. Ja. Wordt nu ook van gewerkt. Dus, uh. Ja, oké. Okay. Dus uh, het is, is wel de bedoeling dat je nog uh, eventjes uh, hier en daar de achterban bedient van nieuw materiaal. Dat is wel uh, de bedoeling. Ja, zeker. Yeah. Um, nou, je zit ook al uh, uit te kijken naar volgende week uh, dat, uh, dat verhaal in de hout. In Alkmaar natuurlijk. Ja. ja. Um, zullen we hem dan maar gewoon draaien? Never leave ja, you. Dat, uh, ja, dat een goed idee. Autobiografisch, hè? Was het toch? Uh, ja. ja. Deze ook? Allemaal. Ja. ja. Uh, wil je er iets over vertellen? Of is dat een beetje te veel gevraagd? Het, uh, dat ja. kan. Ja? Het gaat um, ja, eigenlijk in de kern gaat het over uh, dat je graag voor iemand wil dat uh, niemand diegene ooit meer in de steek laat, zeg maar. Hm. Dat je belooft van ja, uh, het maakt niet uit wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Ik beloof in van geval dat ik je nooit in de steek zal laten. Ja. Uh, never leave you, want ik wil je niet.. Uh, ja, kwetsen ofzo, wat dan op die manier. Goed. Dus uh, in grote lijnen is dat waar het, uh, waar het over gaat. Waar het gaat. Goed, uh, Never Leave You. Hier is Sterrenweldering. Ja. Didn't think you'd be the one who'd be waiting all this time. You didn't think you'd be the one who'd always end up left behind Didn't think you'd be the one who'd be laughing at all of somebody's jokes Didn't think you'd be the one who'd be calling out for home So darling I I know how it can be in this cold world Morgen heb ik het ook nog uh, gedaan. Uh, de nummers van uh, Sterrenweldering, Never Leave You... en het nummer van uh, Linda Kreuzer achter elkaar gezet. Om gewoon te laten horen hoe dicht de stemmen van uh, Sterren en Linda bij elkaar liggen. En ik heb uh, ook stiekem net uh, Sterren even mee laten luisteren... naar de stemgeluid van uh, Linda Kreuzer. En ja, dat, dat is uh, een opvallende gelijkenis, uh, vind ik uh, eerlijk gezegd. Want ik dacht, dat heb ik ergens eerder gehoord. En dan moet ik uh, wat muzikale uh, laadjes in mijn bovenkamer opentrekken. En dan kom je er op een gegeven moment wel uit. Uh, Visualize uh, was uh, het nummer van Linda Kreuzen. Toch uh, is het enigszins jammer dat ik. Uh dat ik Linda niet meer eigenlijk aan nieuwe nummers... tenminste dat zij niet meer met nieuwe nummers komt. Ik vind het wel jammer, maar goed, je weet het maar nooit. Want Linda is druk bezig met andere zaken. Meer de huishoudelijke kant te doen. En familie met twee opgroeiende kinderen. Dus dat is belangrijker. En wellicht dat Linda ooit nog eens een keer de akoestische gitaar gaat pakken... om nieuwe songs te schrijven. Want van Visualize, daar krijg ik altijd toch nog steeds de kippenvel van. Um, goed, het is weer tijd voor muziek uit Noord-Holland. Vorige week hebben ze een behoorlijk interview afgegeven. Tenminste één iemand, namelijk Riddem Haakman, heet de man. Er is ook een clip bijgekomen. Die hebben ze vorige week uitgebracht. De Polyframes uit uh, Horen. Dat is dicht dus waar, uh, waar Sterre woont. Want Sterre komt uit uh, Alkmaar. En uh, de Polyframes, die komen uit Horen. Oh, en nee, nee. dat nummer dat de Lunacy. Ik ben benaderd door de leden van de Arthurs. Ook mijn even knie op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 Willem de Waard is dat overkomen. Want dat zijn van die bands die dan op een gegeven moment... Ja meneer, we hebben wat, wat te vertellen. Ga je het afluisteren en dan blijkt dat er gewoon ook poepgoeie muziek te zijn. Deze band komt volgens mij ook weer uit Den Haag. Dus wat dat er gaat, is ja, dat is toch wel een muzikaal dorp geworden, dat Den Haag. Maar ja... Laat het maar niet horen dat ze, dat ze een dorp zijn. Want ik denk dat ik dan gevierendeeld uh, word uh, daar. Uh, maar ik vind het wel leuk uh, dat, uh, dat ze dus uh, uh, zo'n lekkere, fijne uh, muziek hebben... daar uit, uh, de, uit de Hofstad. Dus dat, uh, dat is wel fijn. Tot aan het nieuws heb ik er nog eentje klaarstaan. En dat zijn voormalige winnaars van uh, de Grote prijs van Nederland in 2012. Uw You say you wanna get over me And I wanna The event.